Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Saab gaat in beroep tegen het besluit van de Zweedse rechter... die vanmiddag het reddingsplan van de autofabrikant afwees. Saab had gevraagd om een bewindvoerder... die een reorganisatie zou moeten doorvoeren. Schuldeisers zouden zo lang buiten de deur kunnen worden gehouden. De rechter vindt het plan te vaag. Maar Saab Topman-Muller legt zich daar niet bij neer. Hij zegt dat hij twee Chinese investeerders achter de hand heeft. Journalist Brenno de Winter wordt niet vervolgd voor het hacken van de OV-chipkaart. Hij reisde in januari dagenlang met een gekraakte chipkaart om te bewijzen dat de beveiliging lek was. Het OM benadrukt dat het kraken van de kaart strafbaar is, maar vindt het belangrijker dat het defect werd aangetoond. Bovendien heeft Brenno de Winter volgens het OM zorgvuldig gehandeld. De gevolgen van de gaswolken in het Rotterdamse havengebied vallen mee. Vanochtend ontsnapte aardgas uit de nieuwe LNG-terminal op de Tweede Maasvlakte. Vanwege explosiegevaar werd de scheepvaart stilgelegd, maar inmiddels kan er weer worden gevaren.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 Het energiebedrijf kan geen investeerders vinden voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Heliantos maakte flexibele zonnepanelen uit folie, waarmee daken en gevels kunnen worden bedekt. Nuon had 150 miljoen euro nodig om de productie groots aan te kunnen pakken. Door de sluiting verliezen 60 medewerkers hun baan. Het weer, vanavond nog af en toe een bui, morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het en... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er 140 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevaansveen en Zoete -Dijk, 5. De A10 de ring van Amsterdam... tussen Knopend Koenplein en Sloten... 6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen... er zijn er twee rijstroken dicht. A12 Den Haag-Arnhem... tussen Knopend Oude Rijn en Bunnik 6 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Knopend Prins Klausplein en Delft... 6 kilometer. Staat een vrachtwagen met pechters... 1 rijstrook dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Goorkum... 5 kilometer bij Sliedrecht en op de A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht ook 5. A27 Gorkum-Almere tussen Houten en Beeldhoven 9 kilometer en op de A28 Utrecht-Zwolle tussen de Afrik Den Dolder en Leusden 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Bang. En ik geef je dat van mij Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zomer, zon, zon. vroeg in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien, niets aan de hand Ik geef je dat van mij. Yeah, that's fun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 Het uitzicht van zon zee Zandvoort en zomerhit internet, internet. internet. internet. www.cfmzantvoort.nl Schudde. Hij wil mij kwaad met. Het hier haast tuftje honden, verrode maatschappij. Ze laiden het om, ze vielen haar vrij. Er is wat voor gekend, hij maakt zo'n toch groot Maar weet zijn hij Klein, en al hebben ze geheel. Het iedereen dat kraaien de richting van het viert. Het iedereen heeft z'n een naai heeft Ze voelen met... Ever gets to me, and if you think that there is shelter in this attitude, where do you? But I can't play the game of love with you I know it won't hurt me I feel tears in my eyes Cause we have to say goodbye I am looking in a face of love I'll a touched it. it won't be so see. Ford ...en Zomerheers.